Freddy van Fantijn met het NOS journaal. De Verenigde Naties willen dat waarnemers in Syrië gaan toezien op het bestand dat vandaag van kracht is geworden. In een ontwerpresolutie die de Verenigde Staten hebben opgesteld, staat dat er in eerste instantie 30 ongewapende waarnemers moeten gaan. Alle VN-ambassadeurs steunen het Amerikaanse plan en Syrië zou ook bereid zijn de waarnemers toe te laten. De dertig waarnemers moeten vooral kijken of er later een grotere missie kan worden gestuurd. In de ontwerpresolutie, die in handen is van persbureau Reuters, wordt het Syrische regime verder opgeroepen geen zware wapens meer te gebruiken in bevolkingscentra en te beginnen met het terugtrekken van de troepen. Het bestand is op de eerste dag redelijk nageleefd, heeft vn gezant Kofi Annan gezegd. Er wordt minder zwaar gevochten dan de afgelopen dagen. VVD, CDA en PVV praten morgenavond verder over de miljardenbezuinigingen. Alles wijst erop dat de onderhandelingen in een beslissende fase zitten. Bronnen houden er rekening mee dat de drie partijen morgen een principe overeenkomst sluiten... die ze daarna laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Dat zou weer tot nieuwe onderhandelingen kunnen leiden. Er moet een nieuwe toezichthouder komen voor de woningcorporaties. Edes, de koepel van woningcorporaties, wil dat de toezichthouder volledig los komt te staan van de sector en van het Rijk. Edes erkent dat de recente affaires voor een deel zijn ontstaan door gebrek aan toezicht. Zo kwam de Rotterdamse corporatie Vestia in grote financiële nood door gespeculeerd met financiële producten. Daardoor dreigden ook andere corporaties in de problemen te komen.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 True. <laughs> We Assim wou cê mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. No um sábado na mala. Kom a aan? Nossa, nossa, me maakt, als je me maakt, me maakt, ai je me maakt, als je me me maakt, als me maakt, als je me maakt, als je me Nossa, nossa, ASSIM você me mata, ai als TE me AI, AI, als je me mag dat, DELÍCIA je delícia. me mata. Ai, als je me ai, ai, als je me mag Sadness. Take your love and promises and make them last. You make them last. I was for.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 Zijn het allebei, maar willen we? Dit nooit meer vergeten Bovendien Ik ben mezelf niet de al die jaren nooit geweest Ik ben mezelf niet de al die jaren nooit geweest Ik ben mezelf niet Of nooit geweest Ik ben mezelf niet nooit geweest Ik ben mezelf niet of nooit geweest